Van den Hoek, Langstraat, Langstraat FM. En jawel, hoor, eindelijk we zijn weer live vanuit de nieuwe studio in Waalwijk. Dit is tot 7 uur Langstraat FM Funk Night. En we beginnen met Prince Charles en de City Beat Band. Hier is Fool for Love. Zelf hebben ze maar weinig geluk gehad. Weinig succes. Des te populairder waren ze bij het funkpubliek in Europa. Prince Charles en de City B Band. Dat was Full Full Love. En hier in de studio is radiobaas Sebastian Wolf. Ah, hallo. Hallo. Jij ja, bent even aan het toezien of ik alles wel uh, kan, in ieder geval. Nou ja, ja even, even jouw instructies gegeven over de nieuwe automatisering en Ja precies, want uh, het is wel even dat, iets anders dan ja, wat we hadden Ik he, dat... het zeggen, we zijn er echt stappen op vooruit gegaan. Ja, het is hartstikke luxe. Ja, ja, precies, ja, is echt, dus, uh, maar volgens mij gaat het goed hè. Ja, tot, tot, tot toe. wel, ja. hebben we hebben er maar uh, één plaat gehad eigenlijk dus. Oh, ja, ja, kijk, nou. Het <laughs> kan nog alle kanten op. Ach, gelukkig. gelukkig. <laughs> <laughs> laten we het, uh, hopen dat het de goede kant op gaat. Ja, dat, ja. dat hopen we in ieder geval wel, ja. Ja, dat gaat wel lukken in ieder geval. Dankjewel. En dit is Confunction Indiscreet Street. 7 over 5 bij Langstat VM Funnight. Dat was fake van Alexander O'Neill. Kwart over vijf, precies. We zijn er tot zeven uur met de beste funk, disco en soul. Maar dadelijk nog instant funk. Patrice Russian, Sly and the Family Stone, Howard Johnson, Intervention en Reggie Griffin. Meer een, uh, ja, was een disco tijdperk. En de jaren 80 was funky voor hen. Dit komt uit 1983. Tavares en Deeper in Love. En hier is Instant Funk. Patrice Russian. And, and, like and Forget Me Not. Souvenir 1982. En, en blijft een heerlijke disco-dance-hit natuurlijk. Voila, dat was hij bijna helemaal. En dit zijn ook grootheden. Fly en Family Stone, dit is One Way. Het is half zes precies waar langs zater hen. Funk night. ...en de Family Stone met wat later werk uit de jaren 80, 1984 om precies te zijn. En dat was even een verkeerd knopje. Het mag wel, hè? Ja, goed, goed zegt Sebastian voor deze keer. En dit is Howard Johnson, komt uit 1983. Let's take time out. Daarna daar hoor je Reggie driven. Over half 6 langs staat er een fun Nights... met dadelijk nog Reggie Griffin, Chris Jasper... Sister Sledge met een souvenir. En nog een paar dingen die ik gewoon niet kan lezen. Dat zijn verrassingen, zeg maar. Ook voor mij. Dat is in ieder geval tot 6 uur vanavond. het is een en, 6 en 7, deel 2 natuurlijk. Twee LP's heeft gemaakt, in 1988, daar komt dit nummer vandaan, en in 1991. Verder heeft eigenlijk niet zo heel veel gedaan, niet zo heel erg bekend. Maar wat een heerlijke maxi-versie hier zit van Intervention. En dit staat in onze playlist. Magic Griffin, dit is Hot Fingers. All Care. Reggie Griffin was dat en Hot Fingers. Dit is Chris Jasper. Ik heb hem vast wel van het drietal: Ily Jasper, Ily. En hij ging op solo tour. Dit komt uit 1989. Dit is Time Bomb. Maar gelukkig niet. Langzaam er in Funknight. Eerste uur zit er ongeveer op. Ja. Dadelijk in uur 2. Voor je Starpoint. Prince. James Taylor. Steve Errington. Fantasy. Shalamar. Hurt and Bad. Polly Carmen. The Tramp. Bobby Womack. The Motters. Michael Osmith En de OJ's. Graag tot zo.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 Geweest voor het 23e weekend op rij... In Den Haag hebben een paar honderd Marokkanen gedemonstreerd... tegen de hoge straffen die leiders van de protestbeweging... in het Marokkaanse Rifgebied hebben gekregen. Ze eisen dat Nederland de straffen veroordeelt... en dat Europa politieke druk zet op de Marokkaanse regering. Tientallen protestleiders in het Rifgebied kregen straffen tot 20 jaar. Een deel van hen zou er slecht aan toe zijn. Bewoners van het Rifgebied gebied voerden actie... omdat ze zich achtergesteld voelen door de Marokkaanse regering.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 techniek.nl. SWM lucht en koeltechniek. SWM lucht en koeltechniek.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 Langsdraad, Langsdraad, Langsdraad. FM Hey FM See dat ik I took over there, man? Ja, ja. Ik denk dat ik hem it out. No. nee, nee, No Let me. me, first. Een wat later werkje, een wat later werk. In 1988, ze begonnen in 1980 om precies te zijn. En dit was een klein beetje een swingbeat funk nummer. Hard to the touch was dat. En dit is een souvenir. Prince is dit. En zo heet hij. Langs dat de wijffeur tijd is het. Deel 2 nog tot 7 uur vanavond. Hij heeft maar één LP gemaakt, zij wel in 1984 En die was meteen raak. James Taylor was er. En van de ene grootheid naar de andere. Dit is Steve Arrington. I'm, I'm talking party. I said push it. I'm, I'm talking party. gelijk heb je. Dat was Fantasy. Het was een projectje... ...van Tony Vejler. Hebben we toch nogal... Uh, ...wat LP's gemaakt, dus... ...niet zomaar een projectje, zeg maar. Klinkt een klein beetje Canadees. Italo disco Een beetje hetzelfde, hè? Maar heerlijk. Pas echt op dit... Uh, ...bij dit programma. Langs gaat er een Night. Weer live... Vanuit de studio, de nieuwe studio in Waalwijk. En deze jongens en meisjes treden vanavond op in de Melkweg in Amsterdam. Dan moet je wel heel erg snel zijn. Over 35 minuten beginnen ze daar. Succes daarmee. in de Melkweg. Over een uh, half uurtje. Dus als je heel snel bent, dan kun je misschien nog wel aan, uh, aan kaarten en zo komen. Maar ik denk het niet. Dus blijven wij ze maar draaien. Dan blijf je ze ook horen. Shannemar en Friends was op Die onder de maxi-versie daarvan. En dit is de Boxing Game. Parade. Like Tommy Hermes, the hit man, I'd have knockout power with either hand. From Jack Jim C to Jimmy Young. Come on, come on. Simi Money the bum. I'd be the greatest without a doubt. Like Aaron Pryor, I'd knock him out. Just like Roberto hands a stone. A left from me Yeah hey. Boxing room, Since Michael Binks, Leon do I polarize the gruesome two? Cause like my mother Ali, I'd devastate. Like George Foreman, I'd annihilate. Like Rocky Marciano, I'd be so great. I'd knock him down for the standing eight. Yes, around the world, you'd hear my name. The heavyweight champ of the boxing game. <laughs> Money, blow, blow, money, blow, blow, money, blow, blow, ready, blow, blow, ready, blow, blow, blow, blow, blow, blow, blow, blow, blow Like a bee, P. G. Floyd couldn't hang with me. There's Sugar Ray Leonard, Larry Holmes, live from Caesar's Palace, and the Superdome. from the Rage and Boom to Michael Dokes, the Ali Shuffle, and the Roper Dope. There's Bob Arum, the boxing wiz, calling the shots in the boxing biz. Like Jersey Joe in the Hall of Fame, I'd be the heavyweight champ of the boxing game. <laughs> Alexis Aguilio, I guarantee a TKO and Marvin Hagler. I want your bad, I use your head for a punching bag. And hey, what is this about a Mr. T? You better stay your ass on Rocky III, cause my overhand life can stop a new. My uppercut is a vicious too. The WBA and the WBC say I'm the greatest in history. <laughs> Deze is de Roper Dope. Deze is de Roper de Roper Dope. Deze Dope. Roper Dope. ring. Hurt and bed was out and the SC bands the boxing game was up. champagne en begon in een solo carrière Polly Carmen met zijn hele grote funk discohit daarom mijn nummer komt uit 1986 en dit zijn ook echte kickers. de jongens van de trams uit 1984 is dit move En dit is gloedje nieuw. De Mottens is het. Highly compatible. Nog 11,5 minuten gaan en dan hoor je hier Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. MUZIEK <tied> We'll Girl! is Vaak gedraaid in dit programma. Langs dat we in Funk Nights, de eerste live-uitzending vanuit de nieuwe studio in Waalwijk, zit er weer op. Dadelijk naar het nieuws van 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters platen praten natuurlijk. Geniet met hem tot 9 uur vanavond. Sebastian Wolff, bedankt. Graag gedaan. Ah, you. Dank je voor de technische bijstand en alle les die ik heb gehad. en ja, zo, dus. heel graag gedaan. Okay. Koffie. Koffie, ja. ja. Vooral dat. Vooral koffie. Hoi. <laughs> Die OJ's, daar gaan we ermee uit. Tot, ja. tot voor een tot, tot week. week. Ja. Oké, okay, doei. Ja. How long, how long have we been waiting in line? Too long, so long, we've got to do for self. seconden Rozenbrand timmerwerken uit Kaansheuvel. Zeg je Rozenbrand timmerwerken uit Kaansheuvel dan zeg je kozijnen duren dakcapellen er...